Maud Schreurs met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de westerse aanval op doelen in Syrië perfect is uitgevoerd. Hij twittert missie geslaagd. Trump bedankt Frankrijk en Groot-Brittannië. Die hielpen bij de aanval.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 Een aantal Jumbo-winkels in de buurt van Breda... heeft ongevraagd medische gegevens van medewerkers doorgespeeld... aan een extern bedrijf voor een subsidieaanvraag. Dat meldt het NPO Radio 1-programma Radar. De supermarkten volgen medewerkers een vragenlijst over de gezondheid in te vullen. Wie psychische klachten had gehad, moest volgens Radar aanvullende informatie geven. En wie dat niet deed, zou consequenties riskeren. Deskundigen betwijfelen of dit mag.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 Ja, we gaan weer naar Jan van Eerst toe, want ja, het eind na het, hè, het kampioensfeestje gaat zo los, Joop. Ja Rob, sterker nog, in de tijd dat jullie naar het wereldnieuws luisterden en de reclame op CFM is er drie keer gescoord en wel door Zandvoort. Oh, een, oh, oh. een schrikkelijk mooi doelpunt van Butwater, een meter of 7-8 over de middellijn. ziet hij dat de keeper te ver voor zijn doel staat. Een schitterende bal in de verre bovenhoek en het was toen uh, 6-2. En ondertussen is de 7-2 gescoord door Jesse Daan en de 8-2 weer door Buurt Het gaat niet op. Somsvoort, de Houthuis hier is op zijn eigen veld. En dat, ja, er is maar één ploeg die recht heeft op dit kampioenschap. Somsvoort heeft, als je de cijfers gaat bekijken, nu even kijken, 607 doelpunten in de ze. Dat is ongekend. En, en, en haar nieuws heeft erover gemeld. Uh, er zijn van de wedstrijden, alle wedstrijden die nu gespeeld zijn, is er slechts één verloren. En dat was uit bij Stormvogels met 2-1. Want de andere wedstrijd die ook verloren ging, die telt niet meer mee. Want DCG is uit de competitie gehaald of gestapt. Ik weet niet precies wat er aan de hand is geweest. Maar Sandvoort dat, dat is nu echt helemaal los. Maar gaat met 8-2 voor. En ja, het kan niet meer fout gaan, op. De keeper van Robin Hoed, die ligt nu op de grond gelanceerd. Ja, als ze die ook nog een keertje moeten gaan missen, dan is het echt prijsschieten voor Zandvoort. En nogmaals, het mooiste doelpunt kwam van deze wedstrijd van de voet van Burtwater. 7, 8 meter voorbij de middenlijn, voor de uh, 6-2. We hebben nog te gaan, even kijken. Een uh, minuut of uh, 4, dan is het afgelopen. Zandvoort gaat op het kampioenschap De kampioenschap van 2017-2018. In de derde klasse B. Oké, okay, de naar klasse dit. Klasse B, ja, ja, ja. na dit plaatje kom ik meteen weer bij je terug. Tot zo Jo. Ja, deze German Stuart ziet eigenlijk. Uh, de kleren hoeven niet uit hoor, Joop. Maar het mag wel een feestje ja. worden daar. Ja, maar je ja, had er even eerder moeten komen dat we de penalty mee ook kunnen nemen. Want Laidcherberg werd uh, gehaakt in het uh, stadsvergebied van Robin Hood. Terecht ging de bal op de stip. En opnieuw heeft But Water zijn. Uh... Doelpunt te pakken. Hij staat nu, ik meen, op 33 doelpunten voor het hele seizoen en dat is geweldig natuurlijk. Zandvoort leidt in ieder geval met 8-2, want een van die vorige doelpunten die ik noemde is blijkbaar niet doorgegaan. Want uh, dat is het einde van, het, van deze wedstrijd. Hier is Zandvoort prachtig kampioen geworden. Het is een schitterende wedstrijd. Uh... Iedereen is ontzettend blij, de spelers jullie elkaar aan de bal. Op nek en, en ja, iedereen heeft hetzelfde geweldige ploeg. Plekken voor uh, Tetsony. Tournee, die natuurlijk vorig jaar al uh, het, de basis heeft gelegd door uh, assistent te worden. Wij uh, toen nog, uh, ja, nu was het ook weer doet het verder niet toe. In ieder geval uh, dit, uh, is de kampioen, de, uh, de, uh, de trainer die het helemaal waar heeft gemaakt. En, en hij heeft een prachtige ploeg om zich heen gevormd, die het uh, voor wil gaan. En waarschijnlijk ook volgend jaar wel. Kijk, uit, wacht even jongens. Wie waarschijnlijk volgend jaar ook wel bij elkaar zal gaan blijven. Stanford is kampioen en ze willen het weten, het wordt hier gevierd. Op het veld, alle spelers zijn bij elkaar. En de, de foto's worden geschoten hier. Ik ga even kijken of ik Ted kan te pakken krijgen. Ja, zo mooi zijn. Ted tijd voor de radio. Gefeliciteerd uiteraard. En, en, en ja, toch nog even uh, je mening over deze wedstrijd. Ja, nou ja goed, tweede helft uh, spelen we een goed uit. Uh, we missen nog wel iets, veel kansen vind ik, maar goed. Dus uh, is heeft altijd zijn, uh, zijn eigen wetten, laat ik het zo maar zeggen. En uh, als je dan hier met 8-2 wint, dan uh, doe je het goed. Terechte kampioen. Absoluut. Gefeliciteerd. Dank Dankjewel. jaar geleden de kampioen de 13 jaar geleden, sommige mensen heet het al uh, over dit speaker. 13 jaar geleden werd Zoom kampioen. De laatste keer dat de kampioen werd de 40 van het eerste <laughs> En ja, gaat, daar gaat Tetson die die krijgt daar een champagne in zijn nek, nog een je geluid, Geweldig. Lekker gedaan Justin, hebben we meegenomen voor de radio. Hij heeft in ieder geval een, een, een nek. Ja, ja, ja, ja, super. Duitserberg gaat op de schouders, terecht. Hij heeft aan de basis te staan van dit schitterende elf al. Hij heeft zijn vriendjes gehaald aan Zandvoort. Zandvoort is kampioen en het zal gevierd worden. We beginnen zometeen met een feestje in de kantine waar Yves zal aantreden. En daarna gaat het om zes uur met de plattebak het dorp in. En daar mag iedereen langs de langs de lijn of langs de route gaan staan om ze te veteren. ze gaan naar de Halterstraat. Daar zijn een aantal van hun sponsoren. En die gaan ze even bedanken voor... Een jaar voetbal. Zo, geweldig. kampioen en het is gegeven, absoluut. Ja, ja. ja, mooi, mooi. En het gaat een heel mooi feestje worden straks uh, hier in Zandvoort. Tweede... Ja, zeker weten. Joop, geniet lekker uh, al daar uh, op Duitjesveld. En uh, straks uiteraard in het uh, dorp gaat het feest gewoon door met inderdaad de platte kar dan uh, door de Hotelstraat. We verheugen ons ja. erop. Dankjewel Joop.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 Better bed of te wachten veertien hele jaren op het Dat is net. Maar het is vandaag weer gelukt. We zijn nou. kampioen. S.V. Ah, Zalvoort is kampioen. Ik ook, ook wel zeggen, ze zijn na veertien jaar ook weer terug in de klasse waar ze eigenlijk horen. Nee, nee, nee? daar gaan ze nu heen. Oké. Okay. Ja, nou, ik vind dat ze daar ook horen in die tweede klasse. Ja, precies. Zeker ook met die nieuwe, nieuwe spelers die erbij komen. Ja. Dus dat wordt, uh, wordt een mooi voetbaljaar. voor Nee, dat jaar. bedoel ik ook. De klasse ja, waar we... ze nu heen gaan, daar moeten ze zijn. Ja, ja we, zijn, we, zijn, we, zijn, we zijn het ook al met elkaar even. Oké. Okay, nee, <laughs> grandioos. Mooie uitslag. Dat dacht ik Mo ook. Mooie voetbalwedstrijd. En uh, het wordt een groot feest. Hey, het is uh, 16 over uh, 4. Ja, ja. Ben je er klaar voor, of niet? Nee, ook no oh, nog niet. Oh. Maar goed, doe maar Nee, kom maar. Ja ja ja, ja, ja, ja, weet dan je dan het we... zeker. Ja, nee, Oké, okay. okay. druk ik de knop nu in. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, want het is weer uh, tijd voor het uh, nieuws uit de pitstraat. Want uh, dit weekend hebben we weer een GP'tje. Ja, je zou het bijna vergeten. Ja. In, uh, in alle, alle feesten een vreugde. Nee, vanmorgen vroeg om 8 uur. Je had de Wekker wel gezegd, Ja, had, toen, ik, ja, ik, ik denk, waarom gaat hij nou zo vroeg af? <tie> toen ben je weer gaan slapen. Ja, stom hè? He? Ik heb wel gekeken, want vanmorgen om 8 uur werd hij verreden. Namelijk de kwalificatie van de Formule 1 race van China uh, in Shanghai. Uh, Max Verstappen heeft zich als vijfde gekwalificeerd... voor de Grand Prix van China. De Red Bull-coureur kwam op het Shanghai International Circuit... niet te dicht genoeg in de buurt van de Ferraris en de Mercedes... En, maar hield wel teamgenoot Daniel Ricciardo achter zich. Sebastian Vettel ver uh, uh, vertrekt morgen voor de 52e keer vanaf pole position. Eerder op de dag noteerde Verstappen een vierde tijd... tijdens de derde en laatste vrije training. Sebastian Vettel, de winnaar van de eerste twee races... klokte toen de snelste tijd. De Ferrari's van Vettel en Kimi Raikkonen bleken in de kwalificatieruns oppermachtig aan die van Mercedes met wereldkampioen Lewis Hamilton en vallen Bottas in de gelederen. Vettel troefde op het allerlaatste moment zijn teamgenoot Raikkonen af en verwees hem naar de tweede plek. Bottas vertrekt morgen vanaf de derde plek en Hamilton vanaf de plek vier. Ricciardo kende tijdens zijn laatste vrije training mechanische problemen en zag de vlammen uit zijn RB14 komen. Daardoor kwam hij in de oefenserie niet verder dan een vijftiende tijd. De monteurs kregen de bolide wonder door razendsnel een nieuwe motor te plaatsen. Vlak voor de kwalificatiesessie, toch weer aan de praat. Zo kon Ricciardo zich uiteindelijk toch nog als zesde kwalificeren voor de hoofdrace. Pierre Gasly behoorde in de kwalificatie verrassend tot de eerste vijf afvallers naar Q1. De talentvolle coureur van Toro Rosso... eindigde vorige week tijdens de Grand Prix van Bahrein nog als vierde. Ook Kevin Magnussen beleefde een goede dag. De nummer vijf van de vorige Grand Prix strandde in Q2... en eindigde ermee op een teleurstellende elfde plek. Kijken we nog even naar de startopstelling nogmaals. Op Pol morgenochtend om acht uur, tien over acht... om exact te zijn Nederlandse tijd. Vettel op Pool, als je naar rechts kijkt, naar rechtsachter... achter ziet hij Rijkonen. Dan krijgen we op de derde plek Bottas, op vier Hamilton... Dan rij 3, Verstappen, Ricciardo, rij 4, Hulkelberg, Perez, Rij 5, Sainz, Grosjean, rij 6, Magnussen, Ocon, Alonso, en eh, kijkt naar Van Doorne, Hartley, Sierotkin, Gasly, Stroll, Leclerc en Eriksen sluit de rij. Kijken we nog even snel naar de stand in de Formule 1. Nou, ruim aan kop natuurlijk Sebastian Vettel met twee overwinningen op 50 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton met 33. En op de derde plek Valerie Bottas met 22. Waar vinden we Max Verstappen? Max Verstappen vinden we terug op een tiende plek met 8 punten. In het uh, teamsklassement uiteraard Ferrari op kop met 65 punten. Gevolgd door Mercedes 55 en 3 McLaren 22. En op 4 met 20 punten Red Bull. Oké. Okay. Tot zover. Nou, morgen om uh, tien al dan zijn we er klaar <coughs> voor de race. Ja, het feest gaat beginnen voor. dus eh, kom je alvast een beetje in de stemming. Reken maar dat het nou een feestje is daar uh, in de kantine op Duintjesveld, uh, Albert-Jan. Ah, dat wordt Ja, gaat het tak eraf, hoor. Het dak gaat eraf. Zeker. Ja, zeker van die kar. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, de platte kar. Die gaat straks om uh, 6 uur het dorp. We kwamen alvast een klein beetje in, in stemming met uh, Linda, Roze, Jessica en Adam Noots. Jawel, nou, we gaan nog een uh, plaatje draaien en dan uh, zo dadelijk hebben we onder meer het dier van de week en natuurlijk het gedicht van de dag, want we zijn kampioen. Word voor vijf, SV Zalvoort is kampioen. van de week op de radio. Ik denk nou die moet ik zeker gaan draaien op zaterdagmiddag dus. Hij kwam langs de single van de B-52's. en de love set. Zometeen het dier van de week is nog even deze van Rudimental. Hier is These Days. Broke. I hope someday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 Ja, zometeen gaat het team van SV Salford in de Cabrio uh, Albert-Jan. Dus ja, dan uh, moet het zonnetje wel lekker schijnen. Dat doet het op uh, dit moment ook. Hè? De temperatuur loopt aardig op zo in de studio. Ja, we zaten met het weer een beetje verkeerd. Ja, hè? Ja, het was, ja, het was ja, ja, ja. In de wereld. Het was ja. eerst bewolkt, nu de zon. En het weerbericht was eerst de zon en, en toen bewolkt. Maar wij draaien het weer om. De zandvoorzitter is altijd al anders geweest. Hè? Zo is dat. Hé, die dier van de week. Ja, en die luistert naar, naar Pookie. En Pookie is een leuke kater. Hij is nog speels en komt graag naar je toe voor een aai over zijn bol. Optillen, dat vindt hij niet zo'n goed idee. Of Poekie een echte scho uh, schoothanger is, dat weten ze ook niet in het dierenhuis. Nog niet. Diegene die hem heeft verzorgd, is er helaas overleden. En daarna is Poekie de kant van het dierentehuis opgekomen. En dus weten we niet zo heel veel van zijn karakter en zijn verleden. Maar als je de foto ziet op de website, dan ga je voor Poekie. En waar verblijft Poekie? Poekie verblijft momenteel in het dierentehuis Kermeland, Keeselstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888.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 Reaching out, touching me, touching me.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 Vaak een simpel weg, gelukkig was Ik kan niet zeggen dat ik te tekort kom Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is Vandaag nog ik mijn derde videorecorder Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven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 een simpelweg, gelukkig was, mm -hmm. een eigen huis en een plek Ja, echt een uh, briljant nummer van uh, René Vroger. <laughs> Snap je hem of niet? Ja, bril. Ja, ja precies. Hè? En dat was uh, een eigen huis, een plek onder de zon. Hij heeft hij het niet drie videorecorders die hij gekocht heeft. Doet me meteen denken aan inderdaad van. Je had zo'n hele grote, weet je nog? Betacam. Ja, Betamax. Max Sony Betamax. Geweldig, geweldig. Ik heb er nog eentje thuis staan. Jeetje. Ja, dat vind ik gewoon leuk om te laten. zo oud. Een Video 2000 heb ik ook nog van Philips. Tja, tja, tja. En de banden natuurlijk. Dus. Goed, Helemaal alle... leuk. Ja, ja, je hebt nog sportberichten. Ja, ik heb nog twee sportberichten. Want niet alleen vandaag is het natuurlijk een mooie sportdag. Ook morgen staat ons weer een mooie sportdag te, te wachten. Niet alleen natuurlijk de Formule 1 morgenochtend om acht uur. Maar ook wielrennen en uh, voetbal. Allereerst natuurlijk het, wederom een kampioenswedstrijd. Ja, kom maar uh, op. Oud oud-PSV'er, ook uh, André Ooyer, verheugt zich op de, de geweldige affiche PSV-Ajax van morgenmiddag. Het wordt echt zo'n wedstrijd waar beide ploegen de grens op gaan zoeken. Hoe ver kun je gaan? Ik denk dat PSV en Ajax niet bang zijn voor elkaar. En dat ze allebei willen laten zien dat zij de beste zijn, al dus oer ervaringsdeskundigen in wedstrijden waarin het alles of niets is. Elke wedstrijd waar je een kampioen kan worden, moet je naar je toe proberen te trekken. De sfeer in dat soort wedstrijden is mega. Daar krijg ik kippenvel van. Als het publiek in het Philipsstadion erachter gaat staan. Kan het echt een doorslaande factor worden? Wat is jouw voorspelling voor de uitslag morgen? Mm, 2-1. Voor? Uh, PSV. Goed, dan zeg ik 2-1 voor Ajax. Oké, okay, okay. dan komen okay. we er wel uit. Goed, een ander mooi evenement morgen is... Uh, dan heb ik het over wielrennen. Of Nicky Terftra, quicksteps beste man in het voorjaar... zich in de finale van de Amsterdam Gold Race laat zien... dat durft proegleider Wilfried Peters niet te stellen. Nicky moet eerst de Keutenberg overleven. Dan gaat zijn grootste struikelblok, dat zal zijn grootste struikelblok zijn. Wanneer hij over de Kouwberg geraakt... kan hij een rol van betekenis spelen. De nieuwe finale is voor mensen met power zoals Nicky. Al moet je je afvragen hoe fris hij is... na al zijn schitterende wedstrijden tot nu toe. Terftra beaamt dat hij na een eveneens indrukwekkende... derde plaats Parijs-Hubert wel aardig vermoeid thuis is gekomen. Ik hoop dat ik genoeg hersteld ben... en voldoende krachten heb om de finale van voren aan te vangen viel en Gilbert zijn onze speerpunten... en ik wil ze helpen om te scoren. Als het goed gaat probeer ik natuurlijk zo ver mogelijk in de finale te komen. En als dat lukt, weet je het maar nooit met de gewikste Terpstra. U kunt het allemaal ook via de radio volgen... want morgen zijn deze items uiteraard terug te vinden... en te beluisteren op ZFM Sport Live. Iedere zondagmiddag van 1 tot 5 live vanuit het Mediapark... al hier aan de Tolweg 10A... Uw gastheer Henny Rukkert uh, en zijn team verwelkomen u dan... met berichtgevingen van de diverse sportvelden en wellicht ook van deze twee prachtige affiches. Ja, de twee presentatoren Henny Rukkert en Martijn Prinsen. Heel goed gezegd. Zo is dat. Morgen vanaf 1 uur bij CWM. Van 1 tot 5 hoor je inderdaad uh, niks anders dan sport op de radio. Dus zo dadelijk gaan wij het Gedicht van de Dag doen. Ja hoor, dat is juist voor jou, Fres. We zijn kampioen. En dat zou je weten ook met het Gedicht van de Dag. Zalvoort is kampioen. De, de singel van Cindy en Girls Just Wan Het is precies kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En we zijn kampioen. Zandvoort is de kampioen. Het werd tijd. SW Zandvoort. Tweede klasse. Ze zijn er weer bij. Zij aan zij. Met vrienden of familie. In de kroeg of op het veld. Iedereen. Iedereen leeft voor S.V. Zandvoort. Groot en klein. Het werd tijd. Ze komen eraan. En laten hun fans niet in ons hempje staan. We houden van S.V. Zandvoort en strijden alsmaar door. Onze, onze Zandvoortse helden, zij gingen ervoor. We schreeuwden onze spelers naar de beker. We zijn één groot Zandvoorts legioen. Met bloed, zweet en tranen lukt het zeker. SV Zandvoort, je bent onze kampioen. We schreeuwden onze spelers naar de beker. We zijn één groot legioen. Met bloed, zweet en tranen is het SV Zandvoort gelukt. SV Zandvoort, SV Zandvoort is weer kampioen. Het is tijd, tijd voor geel en blauw. Onze jongens, onze jongens, ze spelen voor jou. In Zandvoort komen alle fans bijeen. Het kampioenfeest ontwaakt, ook bij iedereen. Na veertien jaar toen is SV Zandvoort weer kampioen. Ja, wat mooi. En dat gaat gevierd worden, hè? Zo dadelijk. Op dit moment, al, uiteraard al in de kantine op Duintjesveld. Maar straks met de platte car door het, door het, door het, door het centrum. En door de Halterstraat. Ja, Sanford is de kampioen. En daar kunnen we gelukkig niks aan doen. mijn net. Het is een tijdje geleden hoor dat dit plaatje is gemaakt. Want toen hebben we nog wel een aantal keren verloren. En uh, dit, dit, uh, dit seizoen maar één keer hè? Eén keer. Eén keer. Eén keer maar. Ja. En dan word je terecht kampioen in de derde klasse. Ja, dat gaan we vieren natuurlijk vanmiddag en vanavond. En vandaar dat we ook deze plaat voor jullie draiden. De kampioenen uit Zandvoort. De andere kampioen van CFN, die zit uh, weer uh, bij de microfoon. Ja, dat, dat is, uh, hij, ja. hij is weer. is Goedemiddag. Hele goedemiddag, Hele goedemiddag. Hey, gezellig goedemiddag. dat je erbij bent. Ja, ja, we zijn er weer. Ja, gezellig dat je ja. weer uh, publiek erbij hebt. Ja, ook ik leuk. heb weer publiek meegenomen, ja. inderdaad. Ja, uh, allereerst uh, hebben we dadelijk uh, Doen Jij in de uitzending. En uh, we gaan ook nog eventjes bellen met Henk Stelten En uh, Frits van der Vorst. En uh, natuurlijk gaat het allemaal over uh, hun uh, nieuwe single. Oh. Ja, en uh, natuurlijk hebben we ook nog uh, eventjes visite van uh, ja, Miss Universe, uh, uh, finalisten Miss Universe Nederland uh, 2018. Hallo Fred, hallo. Hallo. Ja, hallo. hallo, hallo, We gaan nog niet Moet huis. Moeten we overwerken of zo? Ja, ja. Het <laughs> is een vol programma en dat sowieso. Dus uh, ja, en uh, natuurlijk hoop lekkere muziek. Waar je eerste gast is? Ja, dat is Dunja. Dunja. Dat is Dunja. Ja, ja. Wat, wat, gaat, wat, wat komt Dunja vertellen? Uh, zij komt uh, haar uh, ja, nieuwe single promoten eigenlijk. Ja, ja de, hoe, de, de, de titel. De titel, uh, Pluk de dag. Pluk de dag? Pluk de dag. Nou, dat ja. gaan we zeker doen. Ik voel hier een een klap. Ja. Toch? ja. <laughs> goed, van vijf tot zeven weer, Fred. Uh, Helemaal. Lekker ja. muziek, ja, fijne lekkere muziek. interviews. Ja, nee. En verrassende gasten. Ja, zeker. <laughs> Entertainment <laughs> voor jou, na vijf uur. Dankjewel, Fred. Okay. veel plezier zo meteen. Hè? Ja. Gaat wel goed komen met Miss Universe? Jongen, <laughs> jongen hij wel, hè? <laughs> ja, hij wel. Mr. to Infinity. <laughs> you know the roof on fire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 Toen waren we kampioen. Lekker S.V. Zalvoort is de ware kampioen, uh, Albert-Jan. Daar stond uh, vandaag uh, de uitzending voor in het teken. Volledig in het teken. Volledig van. in het teken met Joop van Ja. Nou, Joop, die is uh, lekker een uh, feestje aan het vieren op dit moment, denk ik. Op uh, Duintjesveld, samen met alle andere mensen die uh, daarbij in grote getalen aanwezig zijn, daar. Ja, en dan om zes uur nog so je ja, sociaal melden dan uh, met, de, met die kar zonder dak uh, door het dorp. De cabrio. De, de cabrio, dus dat wordt ook nog even een uh, feestje, de, de... Klein, groot feestje door de straten van, van Zandvoort. Maar goed, het is een prachtig... Het is er weer gelukt. Prachtig, Zo mooi, is het, we seizoen. hebben er 14 jaar op moeten wachten. Een paar nieuwe spelers inmiddels aangetrokken voor de tweede klasse. Dus uh, dat belooft dat voor volgend jaar. Maar ja, ze moeten nog vier wedstrijden. Dus, oh, dus, ja. Dus, <lacht> oh ja, ze <Je> zou het <lacht> bijna vergeten. Ja, ze zou bijna vergeten. Ja, jij bent je PSV Ajax morgen ja. PSV gaat naar hm. volgende week ook andere mensen opstellen waarschijnlijk. Goed, nee, het zit erop. Wij, uh, morgen dus van 1 tot uh, 5 uh, ZFM Sport Live. Met gasten Henny Rukert en Martijn. Dat is bellen en van de diverse sportvelden. En natuurlijk tijd voor de Amstel, uh, informatie over de Amsterdam Gold Race. Uh, en natuurlijk ook over PSV Ajax. Zo is het. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Ik geniet van het mooie weer. En Fred zo dadelijk. Dag. Some doei doei.